Dat het referendum zou worden gehouden werd in 2005 vastgelegd in het Vredesakkoord... dat Noord- en zuid soedan sloten na een langdurige burgeroorlog. Het noorden is overwegend Arabisch en Islamitisch. In het olierijke zuiden wonen veel christenen en aanhangers van natuurgodsdiensten. President Bashir heeft gezegd dat hij zich bij de uitslag van het referendum zal neerleggen. Wel heeft hij het zuiden gewaarschuwd voor instabiliteit als het zelfstandig wordt. In Algerije verlaagde de regering de prijzen van basisvoedsel. De afgelopen dagen braken in verschillende Algerijse steden voedselrellen uit. Daarbij kwamen zeker drie mensen om. en raakten 400 mensen gewond. In een paar maanden tijd is Algerije de prijs van onder meer suiker verdubbeld. Na crisisberaad in Algiers maakte de regering gisteren bekend... dat de prijzen van onder meer suiker en olijfolie omlaag gaan. Ook in Buurland Tunesië? Is het de afgelopen tijd onrustig? Gisteravond liepen protesten tegen de jeugdwerkeloosheid... en hoge voedselprijzen uit op Zeker vier mensen werden in de stad Tala door de politie gedood, zeggen getuigen. In Tunesië wordt zelden gedemonstreerd. Het land wordt al sinds 1987 met harde hand geregeerd door president Ben Ali... De twee Fransen die vrijdag in Niger werden ontvoerd zijn dood. Volgens het Franse ministerie van Defensie zijn de twee mannen omgekomen bij een bevrijdingspoging van de veiligheidsdiensten. De twee waren vrijdagavond laat in de hoofdstad van Niger uit een restaurant gesleurd. Enkele ontvoerders zijn opgepakt, hun motief is nog onduidelijk. Het weer alleen in Limburg nog kans op een bui. Overdag is het droog en vrij zonnig en een graad of zes. Dit was het NOS-journaal.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 De kerstboom is er al uit. Deze zonberg, de folder. Uh, die ga ik bij de vuilnis zetten. En dan worden ze gerecycled, heb ik gehoord. Hij staat nog steeds bij ons thuis volgens mij. Hij staat nog steeds opgetuigd. Mijn moeder heeft hem al opgeruimd. Wat ik met mijn kerstboom ga doen, dat, dat, is, uh, dat is nog een onderhandeling. Ofwel hij gaat in de tuin of hij gaat weer terug gelopen. Goedemorgen, het is drie minuten over vier. Dit is 4-7 op Radio 1 op deze zondagochtend. Uh, 9 januari is het. Ik werd wakker vanmorgen, om een uurtje of twee, maar ja, net eigenlijk, dacht ik, jee, goeie genade. Wat was het vroeg? En wat was het lekker weer buiten? Lijkt bijna wel lente, alleen al met een uh, regenbui overheen, Verschrikkelijk. Maar goed, ik heb er nu al zin in eigenlijk. Uh, vier uur geweest, dan heb ik eigenlijk altijd wel zin. En het lijkt me leuk om, om, om vannacht te hebben over gamen. Um, maar eerst nog even, ik ben een beetje, ben een beetje van slag. Want ik zat net, uh, zat net achter de computer, uh, hier in, uh, in, een, in een hokje bij, uh, in dit gebouw. En toen dacht ik, uh, nou, ik, ik ga heel even op Twitter. Dus ik uh, klikte in uh, twitter.com. En toen kwam ik ineens, zag ik staan, op uh, de Twitter van Thijs van der Brink. Want die was vergeten uit te loggen. Je weet al, van, uh, he, van Dit is de dag, maar ook van televisie en zo, van de EO. Thijs van der Brink, die had Twitter vergeten uit te zetten. Ja, en dan, uh, toen dacht ik, ja, moet ik dan, moet, is dat, moet, ik nou, uh, moet, ik nou meteen uitloggen? Of moet ik toch even stiekem een beetje gaan kijken, zo wat er in zijn direct messages zit? En toen met ene engeltje, zeg maar, op mijn schouder, die zei van, uh, uitloggen, Luc, uitloggen. En een duiveltje op mijn andere schouder zei, nee, kijk naar zijn berichten. En toen heb ik toch maar uitgelogd. Want ik kon niet over mijn hart verkrijgen om zomaar in de persoonlijke boodschappen van Thijs van der Brink te loeren. Dat dacht nee, dat kun je niet maken, dacht ik. Dat heb ik allemaal niet gedaan, dus ik heb uh, netjes uitgelogd en uh, ingelogd om mijn eigen Twitter te volgen via twitter.com slash als je mee wilt praten in dit programma. En we hebben het over games vannacht, um, want uh, er komt een uh, Michael Jackson game. Op uh, 14 april gaat hij uitkomen voor de Playstation en de Xbox en uh, nou ja, er komen heel veel games uit natuurlijk hè, deze periode. Sowieso eigenlijk elke periode. Vlak voor kerst kwamen er een aantal games uit. En uh, het lijkt mij wel leuk om, een, om even een kleine balans op te maken... van mensen die wel en mensen die niet gamen. Ben je een beetje een gamer? 0800-121-0800-121... of je een beetje een gamer bent. Zelf game ik dus echt nooit meer. Maar vroeger deed ik dat wel eens... Toen hadden we bijvoorbeeld uh, zo'n hele oude computer. was toen nog vrij nieuw, want het was ergens in de jaren 90. En daar had ik uh, FIFA 95 opgezet. Waarschijnlijk illegaal. Maar die stond erop. En dat was mooi, dat was dus een voetbalspel. En wat ik daar mooi aan vond, is dat je met gemak met een nulletje of 28 kon winnen. Van bijvoorbeeld Bra Brazilië met, uh, met als voetballand Qatar. En dat deed je dan als volgt. Je had dan uh, een keeper... Die had de bal van de tegenpartij. En dan ging je met jouw spits ging je daarvoor staan. En als je dan op een bepaalde manier voor ging staan... dan trapte die keeper trapte uit. En dan trapte die bal zo tegen je eigen spits aan. En dan rolde die bal zo makkelijk het doel in. En zo word je dan met gemak word je dan het, het, het WK voetbal van dat jaar of zo. Nou ja, en, en dat was een beetje mijn game ervaring. Daarna ben ik vrij snel opgehouden, want ik had er gewoon geen zin meer in. Ik vond ook zo gedoe altijd. En je moet al die games kopen en je moet rekening houden met geluidskaarten en videokaarten. En weet ik veel wat allemaal, allemaal reten ingewikkeld. Dat zal ik niet zo overtrekken. Mijn broer trouwens is wel echt een enorme gamer. Die heeft ook nog allemaal van die gamebladen liggen altijd. Die was altijd heel erg... Um, al vroeger altijd al heel erg into the games en nu nog steeds. En die kan zich dus echt gewoon verheugen op een bepaalde game die dan uit gaat komen. Dan is er dus uh, een of ander, uh, weet ik veel, strategisch spel of zo wat hij graag speelt. En dat speelt hij dan al jaren. En dan komt dan deel 2 van dat strategische spel komt dan uit en dan, nou, dan, uh, hij en zijn vrienden... die gaan zich dan enorm verheugen op dat ene spel. Nou, als jij dat nou ook hebt, als jij een echte gamer bent... laat het maar even weten via uh, de bel 0800-1121. Dus 0800-1121, of je een beetje een echte gamer bent. En uh, als je dat niet bent, dan mag dat natuurlijk ook... als je echt gewoon bewust anti-gamer bent... Dan, uh, dan hoor ik dat ook graag van je. 0800-1121. En ondertussen uh, draaien we natuurlijk ook hele leuke liedjes... Dat vinden we leuk. Jackie Wilson, repetitie. Zijn er zijn dus mensen en die denken dus dat dit Elvis Presley is. Lieke, goedemorgen. Wat een domme mensen zijn dat. <laughs> ja, was dat hè? Ja. Jackie Wilson, repeat. En ik zag op jouw Twitter jouw Facebook dat jij dacht dat dit, uh, dit, was, uh, dit was Elvis Presley in jouw hoofd. Ja, het is eigenlijk, ik dacht dat heel lang inderdaad. Want ik vond het een beetje hetzelfde stem en hetzelfde muziekstijltje. Uh -huh. Maar toen uh, zag ik gewoon uh, in mijn eigen playlist <lacht> dat er gewoon een hele andere artiest bij ja, stond. Ik denk dat mensen echt gaan flippen als jij zegt, ja die Jake Wilson, ja het is wel een beetje hetzelfde muzieksteltje, Dus uh, het uh, zal wel 11 zijn. oh, oh, -oh ik <lacht> krijg nu heel veel boze bellers, ik hoop het niet. Ja, ah, het geeft helemaal niks. Hey, jij zit in de control room van 4-7. Ja. En, uh, en jij hebt wat bellers geloof ik hè. Wie is de eerste? Uh, Ed. Ed. Ed, ja. Ed goedemorgen. Hé, hey. hey, Ed. Je moet Ik even je radio uitzetten, Ed. Ed. Ik ben geen Ed, man. Oh, je bent geen Ed, wie benen nee, wel. We Ik ben radio. Wat zijn je? Gali is dit, hè? Ja, ja. Ah, oké, okay, pardon. Zet even de radio ja, uit, Gali. Zo. Doe eens uit, Ed. Ah, heerlijk. is Ja. Gaat het goed verder, Giel Belen? Ja, Giel Belen, ja. ja, ja, ja, ja. ja oké, okay, dan. Nee, joh, dan gekkie. Is het is er? Ja, oké, vertel. Games. ene dat ene games zijn niks, man. Phoenix niks aan? Nee man. Weet oh. je welke niks is? Nou? Die FIFA 2007. Dat Phoenix? Oh, niks? in 2010 natuurlijk. Ja, ja, ja, precies. Maar de Phoenix dat voetbal, voetbalspel? Nee man. Waarom niet dan? Uh, het is niet echt uh, leuk, weet je. Ah, maar ben je wel echt een gamer of, uh, of vind je echt specifiek dat spel nee. niks aan? Nee, nee, ik ben echt een, niet echt een gamer, maar alleen... Per se, dit vind ik niks. Oké. En deed je dan... Uh, even een uit, uit laten, hè? niet uh, stiekem aanzetten. zitten. Ja, het is uit. Wij ja, horen ja, alles. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, maar game, game je dan, uh, want uh, ik neem aan, als je als je 2010 niet zo leuk vindt, dan vind je misschien 2009 wel leuk, uh, game je dan met vrienden en zo, of doe je dat ook niet? Ja, ik game vaak online en enzo. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dus dan, uh, en, en wat voor games doe je dan online? Die in FIFA 2010. Oh, dat doe je wel, dat, maar, maar je vindt het eigenlijk niet leuk? Het is wel leuk, maar uh, het is niet zo uh, hoe het op de reclame staat dat het gebeurt. Geel? Ja, precies. Ja, ja, okay. het Oké. Nou, nou, nou staat genoteerd. Ik zet er toch bij gamer. Ja, ja. precies. Oké, okay, staat genoteerd. Dankjewel. Later Yo, later. Ciao. Hoi. Morning, man. Heap, hoi, zou iemand zeggen. En dan gaan we naar, uh, naar Harald. Harald, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Wel of geen gamer, Harald? Ik ben absoluut een gamer. Ja? Ja, ik, oh, ik vind ze fantastisch. En ik hoorde net in het vorige programma dat je even kort sprak met Sarayda, ja. dat je op de Nintendo 64 had gespeeld ja. en dan gaat het prompt, gaat echt mijn hart gaat, uh, gaat slagen, <laughs> harder slaan. Is het, waar, waarom gaat je hart dan sneller doorslaan? Omdat ik het fantastisch vind. Ik, ik bas er al bij van, uh, van uh, hoe heet dat, met dat tennisspel, met die twee stokjes oh, en een vierkant balletje. dat pom. Precies. Ja. Dat heb ik toen bij uh, Warenhuis, bij VND heb ik dat toen zitten spelen. Dus yeah. Toen ze daar een rijje opgesteld. Met mijn basisschoolvriendje ben ik dan uh, middagen daar gaan spelen. En dat heeft me sindsdien echt nooit meer losgelaten. Nee, ik, ik heb laatst heb ik bij mijn ouders uh, de dozen leeggehaald. We hebben de, de dozen van mijn jeugd. En, uh, en daar vond ik inderdaad ook nog zo'n oud, oud spelcomputertje. Daar zat denk ik alleen maar Pong op. En die kon je dan in de televisie pluggen. En dan, uh, en dan, uh, nou, dan kon je dat spelletje spelen. En dat oh, was van... het dan ook. Meer was het ook niet. Alleen maar dat. Fantastisch. Ja, ja. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Maar ben je dan... Uh, want dit, was, dit is al lang geleden hè, Pong. Dat is inmiddels... Ja, ja dat ja. zal wel jaren tachtig zijn geweest denk nee, ik. Ja, dat is veel eerder. Ja? Dat is uh, tweede helft jaren zeventig. Oh, zo lang geleden al. Absoluut. Oh. Ja. En, en sindsdien ben je eigenlijk gewoon altijd blijven hangen bij de games. Totaal. Maar En wat, wat zijn dan je lievelingsgames? Uh, uh, mijn lievelingsgames zijn simpel. Niet, niet die met hele verhalen, waarbij je hele boeken moet, moet openslaan en die moet bestuderen en voor referentie terug moet naar die boeken en zo. Dat, moderne games zijn wel mooi, ja. maar qua speelbaarheid dat staat dat bij mij toch echt voorop. Okay. En natuurlijk, Pipong is hartstikke primitief. Ja. Maar later heb je ook gewoon uh, de Atari 2600 en verder. En, ja. en ik heb uh, nu de. DS, niet de DS. Ah ja, dat is, is zo'n pocketspel is dat, hè? Precies ja, dat vind ik ook wel dicht. <laughs> ja. En en en en, en uh, maar heb je dan niet het idee van dat je een beetje je tijd aan het verkwisten bent? Want dat, ik, bedoel, ik weet niet of dat zo is hoor, maar ik dat gevoel heb ik wel eens dat als ik dan mensen die gamen, ik denk van ja, je had ook wat anders kunnen doen. Ja, maar net zo anders, wat ook evenveel plezier geeft. Ik bedoel, ik heb ook nooit het, het idee dat ik mijn tijd aan het verdoen ben als ik aan het slapen ben en lekker droom. Nee. Het, als je wakker wordt, dan geeft dat gewoon een heerlijk gevoel als je fijn hebt gedroomd. Ja. Als je fijn hebt gespeeld, dan is dat net zo'n kick. Ja. Ik bedoel, dan, ja, dan ziet de wereld er gewoon beter uit. Ik dus, bedoel, het, het, ik, ik wil best wel gamen inruilen, maar... <laughs> maar wel, wel voor iets moois. Wel voor iets moois. Ja. En, en, en game je ook online of met vrienden? Nee, nee, nee. Ja, met vrienden, met mijn broer uh, game ik erg veel. ja. Oh, yeah. En dat is ook gewoon heerlijk, maar online... Het is precies wat je aan het begin van het programma zei. Van, uh, met pc's, met, met kaarten en dat soort dingen, dat is altijd mijn grote angst geweest. Ja. Yeah. heb ik ook geen pc. Nee. Maar van die consoles, waarbij je alleen maar een, een cassette erin hoeft te doen of een schijf en, en dan draait die... ja. Yeah. Ja, dan heb je geen gedoe, dat is gewoon heerlijk. Ja, ik heb wel een, een, een Wii thuis staan. Zo'n. Uh... Oh. Ja, ja, ja. Dat, dat is wel leuk hoor, want ik kan me nog herinneren: een paar jaar, ik denk dat ik hem twee jaar geleden heb gekocht. Een yeah. half jaar geleden. En toen um, wilde ik per se het spel Mario Kart hebben. Ken je dat? Okay, ja, dat ken ik zeker. Ja, ik dat heb is... het niet, maar ik ken het wel. Nou ja, dat, dat is dus mijn Nintendo 64-nostalgie. Uh, uh, Want uh, een vriend van mij had ook zo'n Nintendo 64. En die had dus Mario Kart op zijn uh, computer. Yeah. En uh, nou, toen was het, het was zomer. Snik heet, ik weet niet meer precies welk jaar, ik denk 97 of zo. Snik heet de zomer. En, uh, en wij hebben echt die hele zomer alleen maar boven op Zolder op zijn slaapkamer gezeten. En alleen maar. Uh, Mario Kart gespeeld. Wat is toch geweldig? Ja, dat was heerlijk. Maar ja, daarna ik ben dan... ik het een beetje kwijtgeraakt. Maar nu maar... heb ik dus die Wii met, met Mario Kart. En dat vind ik wel wel leuk. Dan, uh, ja, dat vind, uh, vind ik wel gezellig of zo. Dan, uh, nou. Ja. Had je toen ook het idee dat je je tijd aan het vers, vers, verspelen was? Verspelen nee, was in nee, nee, en nog steeds niet hoor, want het mooie is namelijk, vind ik wel, dat, uh, dat bedoel, je bent natuurlijk aan het gamen, maar ondertussen ben je ook lekker aan het kletsen. En je doet er lekker een drankje bij. En, uh, Precies, ja, heel sociaal. Ja, ja, ja, dat is zo. Oh, dat is toch, toch eindelijk? <laughs> ben je nu ook aan het gamen? Nee, nee, nee, ik ben nu aan het luisteren. Ja. En, uh, ik kan je wel vertellen wat ik wel aan het doen ben. Nou? Ik ben mijn uh, games aan het sorteren. Of heb je er? Oh, voor elk systeem, ik heb, uh, even kijken, voor de DS heb ik over de 400. Mm -hmm. en, en niet illegaal, dus allemaal legaal gekocht. Oh, jeetje. Wat Zij? <laughs> zei? Zijn er aardig wat? Ja, dat is een aardige uitgave ook. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> Worden aardig akampans. Ja. En ga je ze allemaal op alfabet zetten nu? Uh, ja, ik zet ze inderdaad op alfabet. Ja, dat, is, dat staat mooi in de kast, hè? En ik schrijf het ook allemaal op, want ik moet wel. En dan neem ik al die uh, papieren mee naar de winkel. Ja. Want ik weet uit mijn hoofd niet meer wat ik heb. Ja, erin. precies, ja. dan koop je misschien dezelfde nog een keer. Precies. Dat is wel eens gebeurd, dus dat is wel, wel banen. Maar ja, nou, ik, ik het nou te ondervangen. Ik zet erbij, Harald, uh, dat je wel een gamer bent, hè? Ja, ik ben dat mag, mag een gamer. Mag ik wel opschrijven. Ja, staat genoteerd, hoor. Oké. Okay. dankjewel hè. Doei. Hoi. Uh, even kijken hoor. Uh, ja, Lieke haalt echt alles door de war in met die belles. Nee, is mijn eigen schuld hoor. Eens even kijken, dit moet als het goed is Ed zijn. Ed? Ja. Hey Ed, goedemorgen. Goedemorgen. Hier. Wat een kaleraar die je op de achtergrond zegt. <laughs> niet normaal. <laughs> wat hoor je dan allemaal? Ja, weet ik, ik hoor stemmen en geruis en weet ik het wel maar dat maakt allemaal niet uit. Ja. ja, dat is onze chatbox die uh, als je zeg maar in de wacht staat, dan hang je even met de mensen die aan het wachten zijn, uh, hang je even in de, in de wacht. Dus oh, dat uh, Ja, dat is het. Denk je, nou, ik ga ophangen, want dat wordt niks. Goed, nee, ik ben... nooit ophangen, nooit ophangen. Nee, dat doen we niet. Maar ik ben, hè? Vertel het, Ed. Ik heb uh, twee en dan ben ik zelf geen gamer. Dus staat 2-1 voor de gamers. Ja. Nou, dat is mooi. Ik ben 38. Ja. Dat is eigenlijk uh, nog niet uit. Maar goed, als ik in de spiegel kijk, word ik kaald, dik en grijs. En denk ik denk, jongen, jongen, je bent er slecht naartoe. Ja. Maar uh, dat betekent ook dat ik in de jaren 70... Uh, opgroeide, onder andere, hè, en in de jaren tachtig. En dat was net de opkomst van die, uh, van die spelletjes. Ja. En ik weet nog wel dat een, uh, een kennisfonds, die had een, uh, op zijn televisie, zo'n pong of weet ik veel zo'n Tong, ja. of Tong, ja of pom. Weet ik, hoe dat heet met die, twee, met die twee, ken je dat nog? Ja, met die, van die balkjes. Uh, van, van, bal van die balkjes en zo'n balletje. Ja. ja. En als je dan nu kijkt, dat mijn zoon heeft nu een wie en mm -hmm. je daar een verschil ziet, zeg maar daartussen. Ja. Wat een, wat een evolutie dat doorgaat. Ongelooflijk. Ja. Maar hij speelt waarschijnlijk nog wel steeds een, een spelletje zoals Pong. Want jij ja, hebt dan de wie heb je tennis. Dat is eigenlijk ook een soort Pong, natuurlijk. Ja, en, uh, maar hij speelt uh, Mario Kart. Ja, oh, dat op, is uh, fantastisch. Op de uh, Wii. Ja, daar zeg hadden we het net over inderdaad. Dat ja, was dat, echt dat, fantastisch. Het ook. Ja, ja. En um, als je aan mij vraagt, ben je echt een gamer? Ik ben echt, echt wel een gamer. Ondanks dat ik nu 38 ben. Ik heb een... Uh, een PSP Portable, weet je wel? voor op het moment als ik, uh, als ik ergens naartoe ga, weet je, vind ik het leuk om dat ding bij te hebben. En als ik op de trein moet wachten of zo. Ja, verveling. Uh, en ik heb een Xbox. Ja. En mijn zoon heeft een G. <laughs> het hele huis <laughs> en, staat vol. En, uh, ja, goed. Uh, ik moet dan nog even kijken of ik uh, of we nog een een of andere pak kunnen krijgen voor de vrouw, zeg maar. Dat die in een, een of open pakken uh, door het huis kan wandelen. Dan wordt het ook nog grappig. <laughs> nee, ja, met die Kinect, die ja, nieuwe. Ja, die hebben uh, ja. <laughs> ja, maar goed. Uh, ik, ik, ik deed vroeger, nou heb ik het over een jaar of tien, zeg maar ook FIFA, weet je wel. Heel veel FIFA spelen, dan ging ik bij een maatje. Gingen we echt de hele nacht, gingen we gewoon toernooien, zeg maar. Bij een team, Ja. En dan uh, ons eigen strijdje spelen, zeg maar tien minuutjes per wedstrijd. Dus je, je werd helemaal surf ja. En dan uiteindelijk in de finale troffen we ja, elkaar natuurlijk altijd met z'n tweeën. Ja, precies, Ja. En en als we elkaar niet troffen, dan gingen we met z'n tweeën, zeg maar, spelen tege tegen de tegen. En, ja, en, en dan heb je gewoon nachten doorgehaald, alleen maar gamen. Nachten doorgehaald, alleen maar gamen. zonder van je tijd. Dat ja. was ontzettend leuk. Nou ja, weet ik niet. Is dat dan zonder van je tijd? Want het is wel, het is ook wel een beetje sociaal natuurlijk, als je lekker met vrienden zit te gamen. Ja. Ja, ja, nou, ja, nou ja, goed, zonder van mijn tijd, zonder van mijn... Nee, ja, weet je, eigenlijk moet je dan slapen, denk ik dan. Maar goed, ik, ik vond het gewoon te leuk. Ja. Dus ik ging gewoon lekker hele nachten en dan hadden we, hadden we drank en we hadden eten en, en dan gingen we gewoon daar lekker zitten en dan gingen we alleen maar spelletjes spelen. Voetballen, Le alleen maar tegen elkaar voetballen. <laughs> en dan, het, het grappige van alles was dat we dan Queen hadden We Are The Champions. <laughs> en ja, op het moment dat een van ons wonnen zetten we keihard midden in de nacht. Dat, was, vond, dat vonden we natuurlijk niet leuk. <laughs> maar dan zitten we zetten we gewoon keihard We Are The Champions op en dat is allemaal yeah. keihard nou, in klink, klinkt heel gezellig. Was ook heel gezellig. Ja. En speel je dan ook, uh, want dit zijn dan uh, van die vriendelijke games, lekker voetballen en zo, maar speel je ook van die, uh, uh, van die shooting uh, games? Ja, ja, vind ik ook leuk. Um, God, hoe heet dat? Uh, uh, uh, nou, ben je het even de naam kwijt? Ja. He? Ik heb geen idee. Ik, ik hou van oorlogspelletjes, laat ik het zo even zeggen. Ja. En ik, ik kan gewoon even niet op de naam komen. Nee, oh, dat ja, is nog niet. Spel, en dan ben je gewoon uh, first-person shooter en dan ben jij zeg maar de, de held. En wat vind je dan van die kritiek, wat er, dat hoor je dan vaak, hè, dat het dan te heftig is en, uh, en te, uh, ja, uh, dat, dat het te realistisch is en dat het uh, uitlokt uh, tot geweld en dat soort zaken? Ik kan, me er wel iets ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik denk ook dat het gewoon te maken heeft met hoe nuchter ben je. En als ouder, ik ben natuurlijk ook vader nu, mm -hmm. en mijn zoon is, is nog niet zo oud, mijn zoon is vijf. Yeah. Maar ik denk wel dat als hij ouder zou zijn en hij zou zo'n spelletje willen spelen... Ja. Yeah dat ik dat wel in de gaten zal houden. Omdat ik wel vind dat... Um, dat het wel iets doet ja. uiteindelijk. Ja, precies. Is het dood, en het moet wel fantasie blijven, snap je? Ja, nou, ik kan me uh, voorstellen dat je, dat je er wel... Uh, een, ja, lichtelijk opgefokt van kan raken. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, als je... Ja, goed, ik, ik ben natuurlijk ook uh, 15, 16 geweest. En de maatschappij voelt dat ook. Ja. Ik bedoel, de maatschappij is agressiever, is sneller en er is, uh, er is minder tolerantie. Uh, en dan juist door dit soort spelletjes waarin geweld dan uh, de bovenhand gaat voeren, hè, wordt het misschien wel uh, ja, wordt het wel zo, misschien wel zo vanzelfsprekend ofzo. Ja, ja, precies. Maar ja, dat zeiden ze vroeger misschien ook van films, van uh, oorlogsfilms en uh, actiefilms. En uh, ja. Dat is ook nooit echt bewezen, hè, dat, uh, dat dingen daardoor komen. Nou, ze hebben wel eens een onderzoek gedaan, volgens mij. Uh, niet, niet volgens mij, ze hebben wel eens een onderzoek gedaan naar uh, geweld op televisie en uh, uh, binnen games. Maar voordat, een, um, voordat iemand 16 is, heeft hij al, uh, geloof iets van 20.000 moorden voorbij zien komen, ja, zeg maar. Ja, gewoon op tv. En, ja, en dat, is en, ja. natuurlijk niet, dat is natuurlijk ook niet echt gezond, nee. die ontwikkeling als kind, lijkt mij. Nee, nee, nee. Ah. Maar als je er goed op let, inderdaad, als jij als vader jouw zoon een beetje in de gaten houdt, dan, nou ja, dan, ja. Dan, dan, dan moet het wel lukken, toch? Uiteindelijk gaat het daar toch om. Ik bedoel, we hebben allemaal onze verantwoordelijkheid gekregen. En ik denk dat... Uh, uh, de, de meeste ellende die gebeurt heeft ook gewoon te maken met dat mensen gewoon, uh, tenminste, dat, uh, als, als jongens, uh, of jongens of meisjes elkaar de hersens inslaan, dan ben ik, ik ben en blijf er toch van overtuigd dat, dat het ook grotendeels te wijt is aan de ouders die gewoon hun kinderen niet uh, op een goede manier opvoeden of uh, niet gewoon in de snie houden. Ja, zeg maar. ja, precies, niet in de gaten hebben wat zij eigenlijk aan het doen zijn daar uh, op die nou, zolderkamer. Ja, ja precies. Ja. Oh. Nou, straks genoteerd Ed, ik zet erbij een echte gamer. Nou, echt. Ik ben, ik ben een gamer, maar goed, uh, dankjewel. En jij ja. nog een fijne nacht. Yo, dankjewel hè. Hoi. Hey, mazzel, hoi, hoi. hoi. Eens even kijken wat Lieke allemaal aan het doen is, zeg? Lieke, hè? Hi. Hi. Je mag wel even opnemen hoor, die bellen daar. Ja, die uh, neem ik straks wel. Oké, okay, prima, want het uh, loopt storm. Ja? Uh, yeah. Ik wil uh, zometeen, wie hebben Sap, zometeen? Ja. Yeah. Nou, ik hoop dat Sap even blijft hangen. Uh, en ik wil jouw gameverhaal ook wel even horen zometeen. Uh, dat is goed. Oké. Okay. In de controlroom ziet dus lieken als je haar wil bellen en uh, dan later met mij wil praten. 0801121. we hebben het over games. Dit is 7475 van de Knels. Hier bij uh, Radio 1 in het programma 4-7, waarin we het hebben over games. Ben je wel of ben je juist geen gamer? Laat het maar weten via 0801-121. Tsap. Hallo. Hallo, goeiedag. Tsap heet je. Tsap. Tsap, wat een mooie naam. Bent? Ja. is e ook een mooie naam. <laughs> ja, dat vond ik ook. En mijn ouders ook. Dus uh, goed. Uh, we hebben het over, over games. Ben je, ja. wel, ben je wel of geen gamer? Ik ben wel een gamer. Oh, er staat al 4-1 voor de gamers joh. Maar ja, je... games zijn ook leuk. Ja, games zijn leuk. Ja, dat dacht ik al dat het vond. Wat, wat, wat, wat voor spelletje speel je? Eh, uh, kan je misschien Manager? Ja, ja. Ja, die spel speel ik. En, uh, leg even uit wat het is voor de mensen die het niet kennen. Eh, uh, het is een strategiespel. Je kiest je eigen club. En je probeert het de beste club van de wereld te maken. Oké, okay, dus je bent een soort nou ja, voetbalmanager, een soort trainer, coach van een voetbalteam. Manager. Ja, ja. En, maar dan hoef je dus niet zelf te spelen. Nee, je, je hebt gewoon wat spelers moeten doen. Ja, ja. Maar is dat wel leuk dan? Want dan uh, er zit weinig actie in, lijkt mij zo. Ja, ik, er zijn ook 3D weergave dus Oké. Okay. Het is gewoon net als je ik, uh... Ja, je ziet het, maar je hoeft het niet zelf te spelen dus. Nee. En, maar is dat, doe je dat dan bewust, zeg, zo'n strategisch spel? Ben je een beetje strategisch ingesteld en wil je daar dan in ontwikkelen? Of, uh, ja. Ja, dat, dat is het vooral. En je kan ook live spelen met iedereen op de, oh, online. Oh ja, dan speel je tegen, zit je in een competitie tegen, tegen andere mensen. Nee, gewoon één tegen één vraagt iemand, invite iemand, dan kun je die samen spelen. Ah, oké. Okay. En ben je een beetje goed? Ja, er is een lijst met alle spelers en... Eigenlijk ben ik pas begonnen. Wat zeg je? Eigenlijk ben ik pas begonnen. Oh, je bent pas begonnen. Oh, oké, okay. maar je vindt het dan nu al zo tof dat je, dat je wel een beetje verslaafd bent geraakt. Um, ja, ik heb, ik heb spel pas twee weken. Ah, oh, oké. Okay, okay. Maar en, ik vind het wel heel leuk. Ja, en wat speel je nog meer? Uh, FIFA. FIFA, ah. Dus je bent wel een beetje een voetbalgame uh, voetbal liefhebber eigenlijk, hè? Nou, uh, ik heb ook een Nintendo DS en dan speel ik Pokémon. Oh, ah, okay. Pokémon. Wat is dat voor spel dan, Pokémon? Dat heb ik altijd afgevraagd. Uh, gewoon een uh, soort van dierenwezens. Ja. Die je moet trainen. Ah, oké. Okay. En dan moet je ze trainen in, uh, in, uh, in uh, gevechtskunst. En in wouden en tegen andere mensen in de wereld. Oké, okay, oké. Okay. Maar die Japanners zijn heel goed? <laughs> ja, ja, ja dat, maar die hebben het uitgevonden natuurlijk ook. Ja. Dus dat is niet zo gek dat ze zo goed zijn. Ja. En, en, en, en heb je wel eens het idee dat je dat je, uh, je tijd aan het verkwisten bent als je de hele dag zo aan het gamen bent? Je cijfers dalen. Wat zeg je? Je cijfers op school dalen. Ja, ja, dat, ja echt waar? Die, die, die zijn aan het dalen daardoor? Ja, dat zie je uh, duidelijk. Ah, oké. Okay. En, en, en, en hoe doe je dat dan? Uh, dat, uh, de, uh, bedoel, ga je dan uiteindelijk toch nog wel veel aan school doen? Aan het einde van het jaar. Ja, aan het eind van het Dus je, het hele jaar ga je lekker gamen en aan het einde van het jaar ga je, ga je wat aan school doen? Ja, de laatste maand reageren je dat je nog uh, weinig punten hebt. Ja. En dan... Probeer ik nog op te halen. Oké, okay, en dat lukt? Dat, dat, dat gaat al net goed? Drie jaar lang wel. <laughs> wat voor school doe je? Ja, ik doe havo. En wat, wat zeggen je ouders daarvan? Want hoe oud ben je? Ja, ik ben 15. Vijftien. En wat zeggen je ouders dan als jij zegt van... Ja, eh, moet je luisteren, ik heb, ik heb het hele jaar gegamed. Dus die cijfers niet zo goed. Maar ik ga er nu wel wat aan doen, hoor. Keuren ze dat dan goed? Of zeggen ze dan van, uh, joh, doe eens even normaal? Ja, ze, ze worden blij als kopen gaan. Ja, ja, dat dat allemaal... ja, dat was het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. En ze, ze vertrouwden wel op dat jij, uh, dat jij ondanks jouw game uh, wel gewoon overgaat. Ja, pas de laatste maand. Ja, ja, ja precies. Als het, als het maar goed gaat uiteindelijk. Huh. Yep. Nou, zet ik, erbij, uh, zet ik erbij dat je een gamer bent en dan, uh, dan staat het 4-1? Oh ja, ik heb ook nog een opmerking. Ja. Nou, uh, in het begin van de uitzending was er een jongen uit die, die eigenlijk Ed heette, maar was, was geen Ed. Was er geen Ed? In de begin. Ja, nee, dat was Allereerst. dat was, uh, Gali, was dat. Ja, ja, en die komt uit de Kanale-eiland. Ja. En ik kom uit Overweg tot redelijk dichtbij. Ja. Dus ik wil vragen of, of we kunnen spelen. Ah, oké. Okay. Nou, bij deze is dat, uh, is dat gevraagd. En dan kunnen jullie contact met elkaar... Uh, dan, uh, dan, uh, dan kunnen jullie tegen elkaar doen. Ja, ja. Als, als, hij ook visatien. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. Nou, uh, ik heb een account of zo. Ja, ja wat is jouw accountnaam? Nee, mijn Hij moet zijn account naar mij geven. Oh, oké. Okay. Ja, precies. Oké, okay. nou dan als hij dat wil, dan, dan moet hij maar even bellen en dan, uh, dan gaan we dat wel even regelen. Ja, bedankt, Luc. Oké, okay, dankjewel, hè? Doei. Doei. Dag. Lieke, ben jij een, uh, ben jij een, uh, een gamer? Uh, niet meer. Nee. Uh, maar ik uh, heb wel echt uh, vanaf uh, Super Nintendo tot de uh, Sims. Toen we, toen, vanaf dat spel werd ik eindelijk een beetje te oud voor. Ja? Te is... oud voor? Voor gamen, vind je? Ja, na de Sims is het opgehouden. En wat deed je dan met wat, de Sims? Moet je ook even uitleggen wat dat is? Oh ja, de Sims: dat is. Uh, dan speel je eigenlijk gewoon mensen mm -hmm. uh, in een huis. En je kunt dan een heel huis voor ze bouwen. En dan hebben ze een baan en dan gaan ze relaties aan. En dan krijgen ze kinderen. Dus eigenlijk gewoon het normale leven. Ja. En dat uh, controleer jij dan? Maar, en, uh, dus ja, ja het ja. <laughs> klinkt heel saai ja, zo, hè? Ja, inderdaad. Het ja, klinkt echt enorm saai. <laughs> ja. Wat was er zo leuk aan dan? Nou, uh, ik vond het altijd heel leuk om uh, huizen te bouwen. Ja. Ik had ook een code dat je uh, onbeperkt geld kreeg. En dan kun je gewoon een complete uh, villa... Dus <laughs> bouwen. dat zijn is valspeelcodes. Ja, precies. Ja. En ik vond het ook altijd leuk om dan een zwembad te bouwen. En dan gingen mensen zwemmen en dan haalde ik het trappetje weg. <laughs> Ze te verdronken. Ja. Oh. ja, want dan waren ze getrouwd. Nou ja, dat is te ingewikkeld. Ja. Maar dan, als het me, twee mensen trouwden en dan ging er eentje dood. Maar dan had je wel dat inkomen weer erbij. En dan kon je weer een nieuw partner vinden. <laughs> dat is een beetje sadistisch eigenlijk. Maar, ja, een beetje wel inderdaad. Ja, gewoon echt uh, godspelen eigenlijk. En wat, wat was het moment dat je dacht, nou, nu moet ik er maar eens mee ophouden? Nou, <laughs> met dat trappetje weg. Aan. Nou, op een gegeven moment uh, kwam er gewoon een melding in op mijn computerscherm van: uh, ja, u bent nu al zo en zo lang aan het spelen. Misschien moeten we eens een keer naar buiten gaan. Oh echt waar, joh? Ja, serieus. En... Maar ik vond ik wel heel goed dat het in het spel zat ingebouwd. Ja, dat is even een waarschuwing van je bent te lang aan het gamen. Er ja, staat er gewoon: je bent nu al echt uh, zoveel uur achter elkaar non-stop uh, bezig. Goh, grappig. Ja. Dat het allemaal zo werkt, hè? Ja. Wonderlijk. Nou, dan de Sims. dus zet ik, Moet ik er dan bij zetten bij jou dat je een gamer bent of geen gamer? Uh, geen gamer. Geen gamer? Nee. Dan staat het 4 tegen 2 voor de niet-gamers. En voor de gamers. Als je daar nog iets aan wilt doen, dan moet je nu even bellen. 0801121. We hebben het over gamen vanavond. Dit is een leuk beetje Dazzled Kids met Embrace. Stop. Wikipedia-pagina, deze bent Dazzled Kitten Embrace. En als je geen Wikipedia-pagina hebt... dan hoor je er eigenlijk niet bij. Ik hoop dat ze dat dan nu krijgen. Over games hebben we het vanavond. Het staat 4-2 voor de gamers. Als je wel of geen gamer bent, laat me even weten. 0800 1121. We gaan we beginnen bij Erik. Erik, goedemorgen. Hallo. Hallo, goeiedag. Ja, iemand zei al dat je moet je mond houden, maar ik weet niet of uh, dat was iemand anders. <laughs> ja, dat was denk ik iemand anders. Ja, de, de, die zit zeg maar in zo'n chatbox dan allemaal bij elkaar. Dus, uh, maar ja, dan komen alle mensen bij elkaar en dan kunnen de spanningen wel eens hoog oplopen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> wel goed. Hé hey, Erik, vertel, ben jij wel of geen gamer? Ja, Ja, wel. Ik ben 58, ik ging naar bed toe. Ik had, uh, het werd veel te laat en ik had zeker toe was ik mee bezig, en dat is zo verslavend. Wat is dat voor en spel? ik ga in bed liggen, en ik doe de radio nog even aan, en pas, gamen. <laughs> en dan blijf je ik hangen pak, natuurlijk. Ik pak mijn mobiel, ik bel, pas, meteen erin. Ja, ja zo gaan het gaan, hè. Ja. Heel gek. En, en, en, en wat voor spel speel je dan? Hoe, hoe noemen die dat? Ik doe alleen maar RPG's. Wat is dat? Role-playing game. Oh, ja, ja, ja. ja. En, en, en wat, wat, wat voor spel speel je dan? Hoe gaat dat? Oh. Hm. Nou, het leukste vind ik... Um, uh, ja, zoals Sacred, zoals um, uh, zeg maar de Dungeons Dragons variant. Okay, en, en wat... je, je kiest een karakter uit nee. en uh, die beleeft allerlei uh, avonturen yeah. en uh, hij wordt steeds beter. Je kan, je kan uh, ook uh, kiezen van wat wil ik worden. Wil ik een machtige strijder worden, wil ik een tovenaar worden, wil ik een, uh, een, een monnik worden. Mm -hmm. en, je en, wil, en je moet hem je trainen eigenlijk. Je betere attributen. Ja. En het is werkelijk en vooral tegenwoordig, met, want ik ben eigenlijk al hey, ik ben 58, dus ik, ik ken nog de, de toestanden van de Atari en van de Commodore. Yeah. Maar tegenwoordig is het gewoon of je in je eigen film rondloopt. Ja, yeah. wat je allemaal zelf creëert ook. The Witcher, dat was een spel dat je gewoon, uh, ja dat was gewoon een inter, interactieve film. Yeah. Zo ontzettend prachtig. Yeah. En, en dat is, het zijn zulke leuke spellen. Ik zei net tegen die mevrouw die ik aan de lijn had, ja, lieke. waarschijnlijk is dat een van de redenen dat mijn huwelijk kapot is gegaan. Echt waar? Ja, dat denk het wel. En, en waarom was het dan? Omdat je zoveel gamede? Omdat ik het gewoon ontzettend. Ja, ik ben het, uh, sowieso een nachtmens. Ja. Ik vond het heerlijk om s'nachts uh, te gamen. Ja. En, dan, en, en je vrouw die zei dan nou, uh, Erik kom ja, nu maar ja, een keertje naar bed. Ja, die had benen. toch wel iets zo van God. hè? Uh, een ja. onbestorven weduwe. Ja, <laughs> ja precies. En mijn beide zoons, die, zijn ook, uh, ja, die, die hebben dat ook een beetje die tik meegekregen, natuurlijk, van pap. Ja, maar heb je dan nooit gedacht dat uh, zo van: nou, moet je, de, de, Erik, nu, uh, nu hou ik hem maar eens mee op met dat kemen, want ik wil toch mijn huwelijk redden. Ik heb een tijd redden. gehad, een jaar of nou, misschien wel een jaar of tien of zo. Studie en werk en van alles en nog wat. En uh, ja, toen, toen, toen, toen kwam er eigenlijk niks meer van. Nee. Van het gamen en toen op, niet, te, te nee, druk. Nee, op een gegeven moment heb ik het toch weer van... God, wat is dat een mooi spel. <laughs> en ja, dan zit je er weer helemaal in. Ja. En, en wat, heeft je vrouw het ook al eens een keer, je ex-vrouw inmiddels... ook al eens een keer gezegd van... nou, dit, als je nu niet ophoudt, dan, dan, dan uh, ga ik bij je weg? Um, nou, misschien niet zo direct. Het was natuurlijk uh, één van de oorzaken. Ik bedoel, het is nooit uh, één ding, weet je wel. Ja. Oh, we hebben nog steeds ontzettend goed contact hoor, daar niet van. Oké. Okay. Maar uh, ik, ik, oh, ja, ik denk wel eens dat ik dat misschien toch misschien iets minder had moeten doen. Ja, ja, ja. het is niet dat ze op een gegeven moment zeggen, je zei van: uh, Erik, het is game over met ons. Nee, nee, de on van, uh, of de troll eruit of ik. Nee, dat is <laughs> toch niet. De troll, ja. Heb je er spijt van dat je, dat je zoveel hebt gegamed tijdens je huwelijk? jezus, spijt is sowieso iets doms. Ja, spijt is voor heel even, hè? Huh? Spijt is voor heel even. Ja, spijt, nee, spijt dat, Nee, dat, als je 58 bent, dan zijn er nog wel weinig dingen waar je spijt over moet hebben, vind ik. Ja, dan heb je hem dat eigenlijk... Het zoals het was en dat is het. Ja, eigenlijk heb je hem dan, dan uh, uh, uh, bewust gemaakt, die beslissing, uh, uh, uh, op, die, op dat moment. Ja, ik ben nu vrijgezel met een hele grote witte poedel die naast me ligt, gaan, <lacht> op de grond, hoor. Ja. En uh, met uh, ja, en met een hele stapel mensen games. mensen die je kent en zo, en ik kan nou gewoon uh, als ik zin heb zoals op deze zaterdagavond, dan denk je, nou, ik, nou, ga lekker gamen. Ja. ja. Er is niks op tv en uh, morgen zijn er boeren, dus dat wordt weer gamen. Ja. En uh, nee, ik heb een, uh, nee, ik vind, ik vind het ontzettend leuk. En, ja. Het stoort me wel eens als ik dan op de radio dat er een beetje denigrerend over wordt gedaan, weet je wel? Ja, nou ja, het is natuurlijk ook, ik bedoel, de, de, de, de markt van games is natuurlijk is, is groter dan de filmmarkt gewoon. Ja, en, uh, dat, uh, dat wordt altijd gezegd, dat ja, is ook zo. Ja, er gaat meer geld in om. En het is natuurlijk ook een, het is, het, het begint een beetje de een Nederlands nationale hobby te worden haast, hè, gamen. Ja, en het is echt al lang niet meer alleen jonge mensen. Nee. Ik haal altijd aan uh, in discussies of gesprekken. Dan heb ik het over Zalm, onze grote minister van uh, Financiën. Van yeah. een gamer, Zalm. Ja, die flippen er ja, toch ja. altijd? Of, maar hij doet ook uh, videogames. Ja, ja, ook. ja, ja. En ik heb een keer een uh, interview met mezelf... Mm. En ja, mensen kunnen het allemaal zeggen, maar hij kende ze ook bij naam, weet je wel. Hij noemde ook gewoon tak, tak, tak, dat en dat, dat, dat en dat spel, vind ik leuk. Ja, dus die zat dus na dus uh, naast Dan heeft hij een uh, zwaar debat gehad. En dan ging hij nog even naar huis, om heel en even te ja. ontspannen ja, met een wel game. Een ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen, een soort ontlading is het natuurlijk ja. ook, hè? Ja. En, uh, een vriend van me ook, ja. Andere, ja, uh, nee, maar die is ook echt helemaal uh, van, god, wat domme Erik, dan belt hij op van, uh, heb je dat en dat, uh, wat gek. Yeah. Nee, nou, sir, nee het, is, het is echt niet meer alleen maar de jeugd. Nee. En je spelen jullie ook tegen elkaar online? Ja, dat vind ik een beetje vervelend. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar eerlijk is eerlijk, daar zit de jeugd. Ja, oké. Okay. En dat gaat zo razendsnel. Ja, dat is dan eigenlijk niet meer leuk om, uh, om want dat, ik speel ook wel eens een keer een, een game online, uh, Mario Kart dan vooral, en dan speel je op een gegeven moment tegen mensen over, van over de hele wereld, maar dan zit je op een gegeven moment op een niveau en dan denk je ja, dat is wel veel te hard dit. Klopt. Ja. Het gaat veel te snel. Ja. Ik bedoel, als er een ene andere een grote stelsel is met een draak, wil ik dat rustig voorbereiden en goede wapens uitzoeken en, uh, hè? Ja. Even ja, alle... Rustig die expeditie van tevoren eventjes uh, en een glaasje wijn er tussendoor en dergelijke. <laughs> ja. Maar als je dat dus online doet, dan nah, dat is het gewoon al die mensen op, uh, op speed zitten. Ja, nergens tijd voor ondertussen. Nee, dat, dat scheuren door die god heen. Oh, <laughs> en uh, Nee, dat, dat vind ik niet zo... Uh, dat, ja, daar ben je koud voor misschien. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ja, of gewoon geen zin in, dat kan natuurlijk ook. Ik, ik, het lijkt nee. me een leuke game, uh, Erik. Hoe heet die, wat je altijd speelt? Ik, dat is een uh, Ascaron, dat is een Duitse uh, firma. Yeah. En die. Uh, Sacred 2. Ze S hebben Sacred gemaakt. Yeah. En toen hebben ze daarna, vanwege het succes, Sacred 2 gemaakt. Sacred 2. En dan kun je dus. Uh, ja, dan heb je. Je kan dus, dat is ook wel aardig. Mm -hmm. Je kan dus een uh, karakter kiezen bij het begin van het spel het, die het goede vertegenwoordigt. Ja. Yeah. Dan heb je er vier die gewoon daartussenin zitten. Ja. Maar heb je er ook in die het, het loutere kwaad is. Dus alles wat je dan, dan is het spel ook helemaal anders. Ja, ja. Dan moet je dus het, het, het, het, het kwaad, uh, uh, dan moet je het goede verslaan. Oké, okay. en, en, en, en het kwaade wint op het eind. Maar is dat wel, uh, is dat wel, uh, ja, is dat, hoort dat wel dat je dan, want dan ben je het kwaad, dan zit, je beetje, zit je een beetje het goede te verslaan? Dat is, ja, dat is het aardige van. Ik, heb, uh, ja, ik ben een uh, beetje een watje, hoor. <laughs> ik ben dus begonnen met het goede. Ja, zou ik dus ook heb ik ook helemaal uitgespeeld. Ja. En toen voor de geinen ze even naar het kwaad gekeken. Maar dat is net andersom. Ja, maar eigenlijk hetzelfde spel. Alleen dan, uh, dan uh, de, de, de, de, de manieren zijn wat anders ofzo. Of, zo, ja. of de, het doel het is wat is het anders. Het is gigantisch met grote steden. Van de, je hebt de steden van de orks, de steden van de mensen, de steden van de, de elven. Je hebt dorpjes, je hebt prachtige watervallen. En is het is ook een soort ontsnappen, dat Erik. Is, het is ontzettend mooi. Het is, het is escapisme. Ja, is het is toch een beetje ontsnappen. Ontsnappen van. van, van, van, van... Ja, dat zeg ik, het is puur escapisme. Ja, ja. gewoon echt gewoon weg, van, uh, weg van, van dit leven. En heel eventjes gewoon even een paar uur. Gewoon ja. lekker, uh, lekker andere dingen doen. En vroeger had je zo'n klein monitor, zo'n. zo'n. zo'n. zo'n zo zo dikke bal. Ja. En nu heb ik zo'n. zo'n. van een scherm van 22 inch. <laughs> En uh, ja, en dan uh, Surround Sound en dan zit je echt helemaal, het is gewoon, ik zeg tegen de kinderen, want die moeten er dan om lachen, he, ja ik ben een toerist. Yeah. Dan zei een pap, je moet ook vechten. Ik zeg, ja nee, ik ben liever een toerist. <laughs> het is af en toe zo mooi en die bomen die waaien en je hoort vogels fluiten en uh, het is echt, het is echt prachtig. Yeah. Het is kunst. Je gaat gewoon rondlopen in, dat, uh, in die wereld en dan uh, gewoon even, even ontspannen, ja. even rust. En dan... Zie je nevels, en dan acht in de nevelen zo. Zie je in de verte in een kasteel op bergen staan. Nou, Daar wandel je dan naartoe. En uh, ja, het is, het, is, het is echt heel belangrijk. Het klinkt... Ik ga morgen meteen kijken of ik hem in de winkel kan kopen. Even kijken waar er een koopzondag is en dan Sacred 2 ga ik halen. <laughs> lijkt me heel leuk. Okay, moet je proberen. Ja. Ja, het, en, is echt, het is echt leuk. En, en als, is dan een beetje, als ik dan een beetje op niveau ben, dan, uh, dan spelen we dan eens een keer een potje online tegen elkaar. Dan kunnen we, uh, kunnen we dat wel aan, die, uh, die snelheid. Ja, lijkt me leuk. Erik, dankjewel. Dus dan, uh... Ja, precies. Dan bel ik je eventjes. Oké. Okay. <laughs> Erik, dankjewel. Een en een uh, hele prettige voorzetting. Dankjewel en veel plezier met gamen morgen. Oké, okay, doei. Doei. Hoi, hoi. Dat was, uh, dat was Erik. Dan gaan we naar Amir. Amir, goeiemorgen. Uh, eens gelijk. Goedemorgen. 5-2 staat het voor de games. Nou, maak er maar meteen, meteen uh, 6-5 van uh, ja. voor, voor mij dan. Want ik ben echt zwaar tegen de games. Echt waar, joh? Waarom dan? Ja, ik vind, ze moeten het afschaffen. Uh, Luc, weet je, de politiek doet van alles tegen het roken en zo... maar de game is de grootste verslaving dat er is... Uh, koopzucht is grote verslaving plus dat gokken online. Yeah. Het is echt een zware verslaving. Helpt, het helpt de mensen naar de kloten. Er zit totaal geen toekomst in. En dan is er ook nog een meneer te spreken voor mij die het goed probeert uh, te praten. Zijn verslaving. Yeah. Uh, en dan haalt hij een naam erbij van uh, de ex-minister van economische zaken, van de yeah. financiën bedoel yeah, ik, yeah. Uh, minister Zalm. Ik doe. Ga eens wat nuttigs doen met je leven, begrijp je? En vooral, uh, oké, okay, als je jong bent, dan kan ik me voorstellen dat je met een spelletje wil spelen, Pac-Man of zo. Maar je wordt ouder, doe eens een keer normaal, ga je fatsoenlijk gedragen en ja. geef zo'n een voorbeeld hè, aan de jeugd. Ja. En dan moet je niet de hele dag gewoon op je zolderkamer zitten te uh, gamen, gamen, gamen. Waardoor je met wallen onder je ogen op je werk tevoorschijn verschijnt en je, jezelf helemaal naar de kloten brengt. Ze moet je dat gewoon afschaffen. Ja, maar ja, zijn, de, zo, zo, zo, zo iemand als Erik die, uh, die game al en die, die doet dat misschien in plaats van een film kijken op zondagmiddag. Maar uh, lees een goed boek, Erik. Lees een goed boek. Doe wat nuttigs met je leven. <laughs> Ik bedoel, het, het, het, het, het, het hele computer gebeuren, het hele internet gebeuren, het game gebeurt, het gok gebeuren. Het, het, het stelt niks voor. Nee. En oh, allemaal onder het kopje social, weet je wel. Social. Ja. Met andere woorden, het wordt gewoon zwaar misbruik van gemaakt. Het is helemaal geen social. Het is gewoon afleiding uh, van jouw nuttige uh, leven, weet je wel. De, maar, heb, je, heb, je, heb je zelf wel, ooit gegamed? Ik ben begonnen toen met Pac-Man ja, ja. en ik vond het niet leuk. Nee. Dat was zo'n heel oud dingetje, weet je, moest je met twee handen vasthouden. Ja. En ik vond het niks aan. Ik dacht bij mezelf van, dit vind ik niet leuk. En ik kan er nu nog steeds niet aan wennen. Ik, ja, ik ben er niet verslaafd aan. Ik, ja, ja, je kunt mij ook niet uh, van wakker maken, begrijp je? Nee, precies. Je hebt, uh, je, ook is... niet, ook niet, en toen ik op voetballen zat, ging ik ook niet flipperen. Ik vond het helemaal niks aan. En sowieso hou ik er helemaal niet van om geld uh, te betalen voor iets. Ik kan het gewoon niet tegen. Nee. Ik dan... moet hard werken voor mijn geld. Ja. En om het dan weg te gooien voor games, uh, ja, dan ik bekijk ik het ja. maar net als vuurwerk heb ik, ik heb nog nooit een eurocent of een euro of een gulden betaald voor vuurwerk. Ik hou er ja. ook niet van. Ik laat ik over een domme mensen en gelukkig zijn er miljoenen ervan in, in, in, op deze wereld. Zodat jij lekker kunt kijken. Gamen, ik heb er een groot probleem mee. En ten, en ten tweede is het allerergste, uh, maar de politiek doet er helaas niks aan. Dat is het gokken online. Maar ja. nou, je wil niet weten hoeveel Marokkanen naar de klote zijn gegaan. er zijn zelfs Marokkaanse jongens die hun kont verkopen om maar te kunnen gokken online. Ja. Oftewel de pokeren. Ja. dat pokeren. is geen grap. We zitten echt in een rare wereld. En uh, ja, je had toevallig over het uh, gamen. Ja. Ik had helemaal geen interesse om te bellen. Maar ik hoorde die man ik dacht bij mezelf, uh, je bent een volwassen man en dan ga je ook nog een beetje uh, leuk zitten te praten. Een verslaving. Yo, kom maar gewoon eerlijk vooruit. Zeg gewoon dat je verslaafd bent. dat je de hele nacht zit te gamen en je kan er niet van afblijven, dan gaan we jou helpen. Begrijp je? We zijn er uh, als mensen voor om elkaar te helpen. Staat, dan genoteerd, um, gaan praten. Ja, staat genoteerd. Ik zet erbij, ik zet, want je zei 6,5. Dat kan natuurlijk niet. Hè. Ik maak er 5,3 van. 5 <laughs> een grapje. 5,3 <laughs> uh, uh, wordt het dan en dan uh, en dan gaan we het later een keertje in een, in een ander programma. Wel in 4, 7 maanden, een andere dag. Gaan we het een keertje hebben over poker. Inderdaad. Online gokken. Vind ik wel interessant. Gaan we het later even over hebben. En, en, en, ik, en ik heb een vraag aan jou. Ja, vertel hem. Is het, is het goed dat jij voortaan uh, op de zaterdag presenteert vanaf 1 uur? Uh, dat, weet, dat weet ik niet, dat moet ik aan mijn baas vragen. En nee, <laughs> als want, want tenminste, kijk ik bedoel, uh, jij hebt tenminste een beetje knowledge, hè, een beetje kennis van zaken. En ik, ik, ik hou niet van het seksgedoe joh. Ah, normaal, man. Ja, ja, ja. Ik, hou, ik, ik word echt kotsmisselen van de daarom. Ik zet de radio altijd uit normaal, begrijp je? Want normaal 4 uur aanstaan. Ja. En dan luister ik naar Johan Doesburg. Ja. Maar ik bedoel, in het weekend ben ik altijd aan het programmeren. Want dat is dan mijn bijenbaantje. Uh, ja. Ik uh, programmeer websites en zo. Maar dan wil ik graag de radio luisteren. En na dat sexische gedoe kan ik niet tegen je. Okay. Nou, Ik, ik, ik ben er te volwassen voor, sorry. Ik, ik kan het niet beloven, maar uh, ik ben blij dat je dan weer om vier uur de radio aan zit. Amir. Heel ja, goed. Doe je best, uh, Luc. Dankjewel. En te later weer. Hoi, hoi. Eh, even kijken of ik de lijntjes goed door elkaar halen. We gaan naar Jack. Jack, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ja, ik uh, ben geen gamer. Nee? Dan zet ik er bij 5-4, dan gaat het ineens hard zeg. Kijk, het gaat, een ene keer, het gaat nu een ene keer de goede kant op. <laughs> ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik niks uh, aan spelletjes, als je ze zo kunt noemen tenminste, doe. Ik heb een uh, aantal verschillende flight simulators. Ja. Met de behorende hardware. Ik heb de, de hardware van een uh, F-16. Ja. Trouwens, heel leuk spul. Moet je maar eens inklikken op, uh, op Google. De SciTech uh, Pro 52 Pro. Woe, ja. Dat is een, uh, een heel leuk stukje hardware. Dat is hetzelfde dus als wat er in een o 16 zit. En en, en dat, dat is dus dan ben je dus, uh, zit je wel achter de computer en dan ben je eigenlijk aan het vliegen. Ja, en al nagenlang wat voor een uh, flight simulator je natuurlijk uh, erin stopt, kun je teruggaan naar de Eerste Wereldoorlog of je kunt een. Uh, nou ja, tot en met een Boeing 747, of uh, de grootste nu, de grootste Airbus, uh, al naar gelang. Wat je er dan ook maar in vrommelt, kun je, kun je vliegen. Ja. Zeer uh, realistisch. Ja, want ja, ze zeggen uh, toch wel eens dat, dat, dat, piloten, dat, dat het goed is voor piloten om ook uh, een, een beetje een realistische flight simulator te doen. Dat hoor ik wel eens. Ja, nou hun flight simulators zijn natuurlijk een tikkeltje anders dan dit. Gelukkig maar. Dit is wat <laughs> toch wel ernstig simplistisch natuurlijk, ja. alleen... Uh, heb je een flight simulator erin zitten van een van de grotere uh, transport- of passagierstoestellen, mm -hmm. dan inderdaad kun je zo ver gaan dat er een flight manager op zit, um, een load manager op zit, um, je kunt je hele vliegplan indienen. Dat is dus iets wat wel heel erg realistisch is. Maar ga je alleen maar naar het Tweede Wereldoorlog gebeuren of daarna het, het, de wegmissies. Yeah. Ja, dan is, het, uh, dan is het best leuk, uh, leuk spelen hoor. Ja, en, en, ja want, want kijk, dat, die, die vechtmissies, daar kan ik wel in komen. Want dan, dan doe je wat actiefs en dan, ja, dan, dan moet je iets oplossen. En, uh, ja, dat snap ik wel. Maar zo'n Boeing vliegen, daar ben je toch heel technisch bezig eigenlijk. Is dat wel uh, leuk? Is, is, het lijkt me ja, wel. bijna werken. Nou ja, het begint, uh, het begint er sowieso al mee dat je je lading op correcte wijze moet stuwen... om uh, te voorkomen dat je in, uh, in onbalans raakt... Zover gaat dat. Ja. Uh, het, het, het uitrekenen van hoeveel brandstof dat je nodig zou moeten hebben voor zo'n uh, vlucht die jij wil gaan maken. Ja, maar dat kost wel wat, uh, wat, wat, ja, misschien ook wel wat wiskundige kennis. En, uh, en je moet wel even goed op blijven letten. Als je je dat goed moet dan doen. inderdaad heel goed op blijven letten. En uh, ja, en je hebt in het begin natuurlijk enorm veel hulp nodig van je, je papieren uh, hulp die je kunt krijgen. En dus die op online kunt krijgen en de, de ingebouwde hulp, de ingebouwde ja. vraag maken. Ja. Is, het, is, het, is het dan nog wel ontspanning als je dat doet of is het uh, echt werk? Ja, ik vind het ja? van wel. Oké, okay. ja, je, je, je, je komt er wel ontspannen uit uit zo'n uit zo flight ja, simulator. Ik, ik, ik moet je wel eerlijkheidshalve toegeven dat voor mij gaan uh, de vechtmessies eigenlijk boven het vliegen met een, uh, met een transporttoestel of een passagierstoestel. Ja. Dat wel. Ja, dat je er toch wel even Dus Ik bedoel, zo'n zo Boeing vliegen is leuk. Maar het is ook wel leuk om even een keertje goed te kunnen schieten, gewoon. Ja. Dat hoort er ook bij. Dus, dus, ja. eigenlijk, eigenlijk het leukste. <laughs> en dan denk ik dat ik in mijn leeftijdscategorie een van de weinigen ben. Ja, want hoe oud ben je? 60. 60. En nu nog, jeetje, dat denk ik ook wel. Nou, hij weet trouwens niet, want het, het, het werd wel, uh, kwam een beetje verkeerd uit, hè? 60. Poeh, <laughs> dat, zo bedoelde ik het niet hoor. <laughs> <laughs> um, maar dat, volgens mij wordt het ook wel, wordt het echt in alle leeftijdscategorieën gespeeld, uh, games ja, en ook dit soort uh, spelers. Ja, zolang is je reactievermogen nog maar goed is, dus, dan, uh, dan kun je dat doen. Nee? Ja, uh, had, je, had je liever niet echt piloot willen worden? En, ja, inderdaad. Ja, is dat het? Dat je gewoon dacht van nou, dat piloot worden, dat is niet gelukt, dus ik ga maar lekker de flight simulator aan nou, de kant op. Nou, nee, dat, dat is wel heel erg vergaand. Maar ja. uh, nee, ik, uh, ik heb dit gewoon een aantal jaren geleden een keer bij uh, een vriend van me thuis gezien. Uh, Zijn zoon zat daarmee uh, daar mee aan het vliegen en die had er een hele leuke flight simulator in zitten. Zeer realistisch, zeer natuurgetrouw en... Zodoende was mijn interesse gewekt en ben ik me dus gaan, uh, ja, eigenlijk een, be een beetje gaan zitten googlen en op, op van, die, uh, van die sites als aviation store. Ja. Nou ja, dat gaat heel erg verder. Ja. Er zijn mensen die, die bouwen volledige cockpits thuis naar op de zolder. Nou, zover gaat het bij nee, mij nog. Dan, dan is Doe de Flight Simulator, is, uh, hou je het lekker beperkt inderdaad. Dan, uh, meer dan genoeg. <laughs> meer dan genoeg. Hey Jack, dankjewel. En, Joep, ik... uh, en morgen weer, uh, weer snel de cockpit in en dan een lekker stukje vliegen weer, hè? Ja, eerst voorlopig maar eens even slapen, hè. Ja, ik, uh, dat... Ben. dat is op zich niet zo, uh, niet zo verkeerd om, uh, om bijna vijf uur. Dat lijkt me wel verstandig. Okay, Dankjewel, ja, Jack. De tot, tot ziens. Hoi, hoi, hoi, Ja. Zo, Jack hangt op. She's crazy like a fool. What about daddy who? Deze man is uh, vanmiddag begraven. Het schijnt een bijzondere begrafenis te zijn geweest, met heel veel eerbetoon aan Bobby Farrell. Hij is overleden en hij was de zanger van Boni F. Sinds lange tijd was de band weer bij elkaar. En wel op een tragische gebeurtenis, natuurlijk bij het overleden van Bobby Farrell. Maar het schijnt een mooi afscheid te zijn geweest: een muzikaal afscheid voor Bobby Farrell van Pony M.